Vijf uur. Dit is Radio 1. Met Bert van Sloten. Hele goedemiddag straks in het NOS Radio 1-journaal. Kritiek van de Partij van de Arbeid op het belastingverlagingsplan van D66. En het laatste nieuws over de spanning rond de Krim. Krijgt u ook meer nieuws over van Ewart de Jong in het NOS-journaal.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 Nederlandse banken roepen hun klanten op om niet meer te internetbankieren met Windows XP. Vanaf 8 april zijn computers met dat besturingssysteem niet meer goed beveiligd tegen virussen. Microsoft stopt dan met het onderhoud van Windows XP. Sinds 1 januari zijn consumenten zelf verantwoordelijk voor een goede beveiliging tegen virussen. Als mensen geld kwijtraken door een virus of aanval... krijgen ze alleen nog een compensatie als hun computer goed beveiligd was. Een op de 10 consumenten gebruikt nog Windows XP en ook veel gemeenten draaien nog op XP.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 Aansluitend had offenbaar derselbe teter dan een persoon in een aanwaltskanzlei in Erkrath erschossen. Een weiteraar man werd daar verlet. Onder varkenshouders groeit de onrust over de varkenspest. De ziekte is in Polen ontdekt bij tenminste twee wilde zwijnen. Het gaat om een zeer besmettelijke variant waartegen geen inenting mogelijk is. Een varkensboer uit Groningen waarschuwt voor verspreiding van de ziekte. De ziektes in Polen ontdekt, ook bij wilde zwijnen. Dus ja, het is natuurlijk de vraag of de wilde zwijnen van Polen naar Nederland kunnen komen. Uh, maar het is wel zaak om altijd uh, heel erg alert te zijn. En er zijn natuurlijk ook wel wat andere diertransporten die ook naar uh, Polen gaan. Uh, dus daar moet, moeten mensen altijd heel erg waakzaam zijn. Eerder waarschuwde de Limburgse Boerenbond LLTB al voor de varkenspest in Polen. In 1997 werden honderden bedrijven in Nederland getroffen door varkenspest... en duizenden dieren werden toen gedood. Het weer is wisselvallig met in het zuiden bewolking... en wat regen of motregen. Elders ook wat zon vanavond en vannacht, ook in het westen en middenregen. Morgen in het westen bewolkt en druilerig. Elders soms zon en lokale bui. En ook zondag is het wisselvallig. Het blijft 8 of 9 graden. Geniet er nog maar even van uh, op de weg, want het is de laatste vakantiedag, Wijnalds, hè? Ja, niet voor iedereen. Volgende week nog uh, in het uh, zuiden, deels. Oké. Okay. Ja, ja het kan ervallen. Hoe Zeker, Kan ik het vergeten? Ja, Sorry, ik het vergeten, uh, maar nu, uh, nauwelijks uh, een avondspits inderdaad. Korte dagelijkse files bij Rotterdam en Amersfoort. Een enkele file springt er dan uit. Op de A2 richting Maastricht, voor Maastricht 3 kilometer. En de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en Sliederrecht west 5 kilometer. Hé, hey, wat had het er net al over die uitbraak van varkenspest? Daar gaan we zo dadelijk over verder praten. Als ik later een hond heb, kan ik zelf boodschappen doen. Uw spaargeld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 Werd van het zijn, vooral voor Oekraïne, zorgwekkende ontwikkelingen... op het zuidelijke schiereiland de Krim. Russische helikopters vlogen boven het eiland. Russische militairen die blokkeerden een grensbewakingspost. En eerder op de dag bezetten al tientallen Russische militairen... twee vliegvelden. Interim-president die roept Rusland op om te stoppen... met acties die de soevereiniteit en de territoriale integriteit... van Oekraïne ondermijnen. Correspondent David Jan Godfron is op de Krim in Simferopol. David Jan, uh, jij kon er toch gewoon landen, hè, op het vliegveld uh, vanmiddag. Ja, ik kon landen. Gewoon zou ik het niet helemaal willen, willen noemen, want uh, dat vliegveld is inderdaad onder controle van militairen. Of het Russische militairen zijn, dat is niet helemaal duidelijk, maar er zijn in ieder geval uh, een groep van 100, 150 man met uh, automatische geweren die daar uh, de boel nog in het zeil houden en de boel onder controle hebben. Maar de meeste vluchten die, uh, die vertrokken gewoon, die landen gewoon. Dus wat dat betreft uh, is het nog wel verkeerd tussen uh, de kring en de rest van de wereld. Ja, maar in, in wat voor Sfeer hangt er. Is dat oorlogsdreiging? Beschrijft dat eens? Nou, zo zwaar zou ik het niet willen, willen zeggen. Maar ja, het, er is natuurlijk sprake van een hele gekke situatie. Niet alleen het vliegveld, een ander vliegveld is ook, uh, wordt ook bezet gehouden. En het parlementsgebouw in Sympropo, het uh, regionale parlement van de Krim. Dus dat is heel dreigend. En dat, uh, nou ja, de, de, vicepresident, of de president zei het al, dat is natuurlijk een bedreiging van de soevereiniteit van, van Oekraïne. Uh, door de machtige buur Rusland. Ja, nou ja, een beetje dat beeld wat naar, naar boven komt. Wat oprijst, is alsof de Russen al met de annexatie zijn begonnen. Dat is misschien nog een beetje aan, aan de vroege kant. Kijk, er zijn nog allerlei uh, besprekingen gaande. Er zijn nog allerlei manieren om uh, een echte crisis af te wenden. Bijvoorbeeld in de Veiligheidsraad, maar ook in directe besprekingen... tussen, de, tussen Washington en Moskou, tussen Brussel en, uh, en Moskou. Um, maar ja, kennelijk heeft, uh, heeft Moskou toch wel zijn ogen laten vallen op de Krim... Hè, dat toch hele traditionele banden heeft met, uh, met Rusland... en waarvan de meeste Russen vinden dat het eigenlijk gewoon... onder de onderdeel van hun land is, um, maar vooralsnog is er niet echt sprake van, van annexatie, is er nog niet echt sprake van oorlog, maar het dreigt allemaal wel. Het hangt allemaal wel in de lucht. Ja, maar als jij dat zo zegt, hè, dat uh, Moskou zijn oog heeft laten vallen op de Krim, betekent dat dan dat op termijn uiteindelijk de Krim gewoon naar Rusland gaat? Het, uh, nog als het zou kunnen, hier in het regionale parlement... gaan ze op 25 mei een referendum organiseren met de vraag... Uh moet de Krim autonoom worden? Dan kan je van, onder, van, van alles onder voorstellen. Het zou zelfstandigheid kunnen betekenen. Het zou aansluiting bij Rusland kunnen betekenen. Maar het zou ook een soort van federatief verband met Oekraïne kunnen betekenen. Uh, maar wat er precies gaat gebeuren, dat moeten we echt de komende weken af, afwachten. Uh, en nogmaals ook of er uh, eventueel sprake zal zijn van een militaire confrontatie tussen Oekraïne en, en Rusland. Maar vooralsnog is het nog niet zover. Dankjewel. David -Jan. Ik ga er verder over praten met Dick Zandé... Uh, defensie- en veiligheidsspecialist verbonden aan het instituut Klingendaal. Meneer Zandé, uh, ja, is het een kwestie van tijd wat u betreft... voordat Rusland de Krim in gaat nemen? Ja, goedemiddag. Nee, ik denk dat eerlijk gezegd uh, niet. Even los van het feit natuurlijk, dat de Zwarte Zeevloot nog altijd in Sebastopol ligt... en daar voorlopig ook blijft uh, liggen. Maar ik denk dat een militaire bezetting uh, door Rusland van de Krim... Uh, lastig is uit te voeren. Ze moeten het wel door de Oekraïne uh, heen. Uh, maar dat het ook veel te veel uh, problemen zal opleveren. Niet alleen op de Krim zelf, waar uh, de Russen net meer dan de helft van de bevolking uitmaken. Maar natuurlijk vooral uh, in het deel van de Oekraïne, waar de Oekraïners uh, veruit in de meerderheid zijn. Want daar moeten dat ze risico, echt doorheen. Ik, doorheen van niet aan. Ja, want ze moeten er echt, uh, echt doorheen met hun leger. Ze, je kan, ja, je kan er niet je omheen. Ja, ook door de lucht komen en, en dat soort dingen. Maar als je echt uh, die hele Krim, dat is nog niet een klein gebied, uh, wilt bezetten... Ja, dan zul je toch uiteindelijk met grondtroepen daar uh, moeten komen. Nou, ja, dat kan eigenlijk alleen maar via Oekraïne. Uh, ja, maar ondertussen zijn er wel allerlei helikopters en dergelijke gezien... ...boven het Oekraïense luchtruim. Is dat dan een, een, een soort spierballentaal, een beetje pesten van Oekraïne door de Russen? Ja, zo zie ik dat wel. Dat zijn dus helikopters die behoren tot die uh, zwarte zeevloten, Sebastopol. Die vliegen daar denk ik wat rond om uh, spierballen te tonen. Het gaat een beetje hetzelfde voor de grote oefeningen. Die plaatsvinden op Russisch grondgebied aan de oostgrens van Oekraïne. Druk opvoeren... Uh, wat Rusland denk ik ook doet is de onrust uh, verder aanstoken uh, op de krim. Uh, maar dat is, dat is allemaal wat anders dan echt helemaal ingrijpen uh, met, met echt militaire middelen. Ja, want die oefening die was toevallig uh, aan de gang. Uh, en die gebruiken ze nu gewoon om ook extra druk op te bouwen. Zeker, zeker. Ik denk dat Poetin niet zal nalaten, uh, maar dan net uh, uh, nog niet uh, echt militair ingrijpen... om dus die druk op, ja, op zich ook een heel wankel regime natuurlijk in, in, in Kiev, om die zo hoog mogelijk uh, te doen zijn. Uh, en de belangen van de Russen liggen primair natuurlijk op die Krim. Hè. Dat is een gebied wat eeuwenlang bij Rusland heeft uh, behoord. En pas in 1954, door Khrushchev destijds, is uh, toegekend aan de Oekraïne... die toen uh, nog verleden in de Sovjet-invloed uh, lag. Ja, maar goed, de Russen, um, ze, ze, dreigen, ze dreigen en ze zullen uiteindelijk niet doorhalen. Nee, uh, niet dus in de zin, denk ik, van uh, echt de Oekraïne binnenvallen met uh, een met, met leger of, uh, of uh, zelfs ook op de Krim uh, iets uh, op grotere schaal gaan doen, dat, uh, dat zie ik niet gebeuren. Nee, want als ze dat wel doen, heb je dan een echte de pop aan het dansen? ze zullen dan de Amerikanen met name of de NAVO, hoe je het uh, wilt duiden, uh, terugslaan? De Amerikanen voorop de NAVO in grote verlegenheid brengen, want ik zie eigenlijk dat die niet wat die zouden moeten doen. Uh, het valt niet onder NAVO-gebied. Uh, dus er is geen, geen automatische bescherming of wat uh, dan ook. Nee, ik denk dat het, het risico voor de Russen niet zozeer ligt in een. Uh, in... Tuurlijk zal het diplomatieke politieke reactie zijn van, van het Westen. Maar die ligt in de, in, in de Oekraïne zelf. Hè, waar uh, het grootste gedeelte van de bevolking zich daartegen, daartegen zal keren. Oekraïne heeft een eigen leger. Hè, dat kan zich ook tegen de Russen gaan keren. Zal zich tegen de Russen gaan keren. Mm, maar dat is een stuk kleiner En laat ook niet vergeten dan... dat het grote delen van de Russische bevolking ja. in de Oekraïne. Ik heb het nu even niet over. Over de Krim in de Oekraïne zelf ook niet zo geporteerd is van een nieuwe Russische overheersing. He, die uh, zien ook de ontwikkelingen in Kiev met argusogen aan, maar uh, Janukovic heeft zelf alle steun ook verloren in het oosten van de Oekraïne. Ja, maar even uh, over dat, dat, dat leger. bevolking is geen optimale steun te verwachten. Nee, maar nog even over dat leger, want uh, dat leger van de Oekraïne stelt natuurlijk niks voor vergeleken met het Russische leger. Als dat uiteindelijk hè, nogmaals ik voor mij is het een theoretische situatie, maar als dat, nee, dat uiteindelijk zou gebeuren, dan kun je verwachten natuurlijk dat de Grootschaligheid, eh, van het Russische leger, dat daar Oekraïne eh, zich niet tegen kan verweren. Maar je kunt je nog wel verweren en natuurlijk heel veel ellende aanrichten voor een, iemand die binnenkomt. Hè. Dus eh, het is niet risicoloos natuurlijk voor de Russen, zo is het zeker niet. Nee. Het blijft een spannende situatie. Meneer Zandé, ik dank u wel voor uw toelichting. Dick Sandé was dat, Defensie- en Veiligheidsspecialist van het instituut Klingendaal. En na half zes spreken we met Ben Bot. Het is een ziekte waar veel boeren met angst aan terugdenken. Varkenspest. En in Polen is een nieuwe uitbraak. Maar wat zou over hebben? De campagne eerst nu voor de gemeenteraadsverkiezingen... die is begonnen. D66, lieten ze vanochtend via de krant weten... wil belastingverlaging. Zo niet, dan trekken ze hun steun aan het kabinet in. Dat zegt partijleider Alexander Pechtold. Is dat nou een dreigement? Is het verkiezingspraat? Martijn Verdam is van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. Belastingverlaging, wie kan er tegen zijn? Niemand. Dat is wat het kabinet dit jaar bijvoorbeeld ook al doet. Um, alleen de vraag is altijd hoe je het betaalt. En wat deze 66 nu voorstelt, die zeggen namelijk laten we geld ophalen bij de mensen met de laagste en middeninkomens door de toeslagen te verlagen. Um, en vervolgens dat geld weer te verdelen over alle Nederlanders. Het netto resultaat daarvan is... dat mensen met een lager en een middeninkomen erop achteruit gaan... en alleen mensen met een hoger inkomen erop vooruit gaan. Dat Eigen, is het niet sociaal. Eigenlijk zegt u van... het is alleen maar goed voor mensen die veel geld verdienen... het plan van D66. Het is, als je, als je het helemaal doorrekent... Kijk, ze hebben geen precieze details gegeven... maar ze hebben wel aangegeven dat ze het geld willen ophalen... bij de toeslagen. Ja, maar het zijn uh, ook uh, die mensen die in die Bulgarije zitten. Tenminste, dat is een beetje het beeld. Het zijn ook die mensen die in Bulgarije zitten. Nou... De helft van Nederland woont niet in Bulgarije. De helft van Nederland woont gewoon in Nederland. Ja, maar daar kennen we die toeslagen van. Ja, ja nou, maar heel veel mensen die nu luisteren... die kennen die toeslag omdat ze hem gewoon elke maand... op hun bankrekening uitgekeerd krijgen. Namelijk omdat ze daarmee de zorgverzekering kunnen betalen... of de huur van hun huis kunnen betalen. Um, en als je daar dus op bezuinigt... Dat... Dat betekent dus dat de helft van Nederland, namelijk de helft met het laagste inkomen... Um, die levert dan in. En de mensen bovenmodaal zijn degenen die er dan op vooruit gaan als je het zo doet. Kijk, als je belastingen wil verlagen, dat is natuurlijk altijd prima. Maar je moet het geld dan niet natuurlijk halen bij de mensen met de laagste en de middeninkomens... Want... Uh, um, het zou nou juist mooi zijn als die mensen... nou in deze kabinetsperiode er niet op achteruit gaan... maar dat dit nou juist de groep is die er op vooruit gaat. Dat is precies wat dit kabinet wil doen. Ja, eigenlijk zegt u van oké, okay, belastingverlaging, dat mag. Maar zoek dan een andere dekking. Um, ja. Het is wel het tweede dreigement wat opeens uh, in korte tijd op tafel ligt... van uh, de constructieve uh, oppositie of coalitie, hoe je het noemt weer. Eerste ChristenUnie en nu D66. Is er wat aan de hand? Uh, nou, je zou denken... 19 maart gemeenteraadsverkiezingen en dat is op zich ook prima. Kijk, alle partijen willen natuurlijk ook naar de kiezers toe laten zien... dat we, we werken weliswaar samen, maar we zijn heel erg verschillend. We slagen er vaak in om samen te werken, om Nederland verder te helpen. Maar in de verkiezingstijd willen partijen natuurlijk graag laten zien... waarin ze zich onderscheiden van elkaar. Nou, ik denk dat VVD en D66 nu een strijd uh, hebben om de liberale kiezer... Um, D66 is de afgelopen tien jaar behoorlijk opgeschoven in de richting van de VVD. En dit laat dat dus ook goed zien. He, dus de, maar de... heeft D66 niet ook gewoon een strijd met de Partij van de Arbeid? Ik denk bijvoorbeeld aan Amsterdam. Daar gaat het toch om de strijd van wie wordt de grootste, D66 of de PvdA? Klopt, dat ging in het verleden heel vaak tussen de VVD en ons. Um, dus ik denk dat D66 hiermee echt een beetje richt op die rechtse kiezer... Wil laten zien, kijk, je kunt ook bij ons terecht als je normaal gesproken VVD stemt. Nou ja, daarmee is het contrast natuurlijk met waar wij voor staan heel duidelijk. Hoef ons nog geen zorgen te maken over het kabinet. Het zijn gewoon verkiezingen die eraan komen. Ik, ik vrees dat het, dat het daarop neerkomt wat ik denk dat niemand op dit moment erop zit te wachten. Dat de, de politiek nou juist het economische herstel wat nu is ingezet. Ja, de politiek wil dat natuurlijk vooral beschermen. Uh, dus ik denk voorstellen die je uh, in deze tijd hoort, die, waarvan je denkt: oh gaat het wel goed? Ik denk dat het allemaal wel goed komt, want niemand zal dat in de wagen zal willen. Stellen. Martijn van Dam, dank u wel van de Partij van de Arbeid. We hebben trouwens ook eventjes gebeld met die andere regeringspartij, de VVD. En fractievoorzitter Halme Zijlstra, die laat weten: wij zijn altijd voor lastenverlichting, maar het moet wel kunnen. En klaarlijk kan dat op dit moment niet. De gesprekken in Den Haag worden voortgezet, want uh, er komen gesprekken aan over de begroting van. 2015. Wijnand Zwaan, rustig avondspits. Absoluut, staat maar 30 kilometer file. Een enkele file valt toch nog op. Op de A67 bijvoorbeeld, vanuit Vel Venlo naar Eindhoven. Er staat voorknopend heide 3 kilometer stil. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. Varkenshouders in het noorden van het land... maken zich zorgen over de varkenspest in Polen. Met tenminste twee wilde zwijnen... daar is de Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Maarten Leeseman is van LTO. Goedemiddag. Goedemiddag. Polen is deel van de Europese Unie. Is hun aanpak van die uitbraak trouwens... van hetzelfde niveau als die in Nederland zou zijn? Nou, wij zien dat uh, zowel Polen als Litouwen... Zich gewoon aan de afspraken houden die er Europees gemaakt zijn. Want in Litouwen Europees... is het ook, uh, voor, voor de even? Ja, dat, is, dat, dat leeft al een paar uh, weken. Uh, daar gaat het ook om twee wilde zwijnen, daar uh, waar de Afrikaanse varkenspest is geconstateerd. Hm. En dat is in Polen ook, hè. dus twee, het gaat om vier dieren nu. En uh, beide landen hebben zich, uh, de instanties die daarvoor bevoegd zijn. En verantwoordelijk zijn en doen wat ze moeten doen. En nee, dat is vertrouwenwekkend. Ja en is er nou nog ook aanleiding om hier extra maatregelen te, te treffen in Nederland? Nee, geen extra maatregelen. Zijn maar extra allerlei... ontsmatting, uh, geen quarantaine voor varkens uit Polen? Nee hoor, nee hoor. Kijk, er, er komen geen varkens van Polen naar deze kant op. Dat is afgesloten, dat hoort als onderdeel van het uh, protocol. Dat er regels zijn, dus er komen geen levende varkens, sowieso niet. Deze kant op, er wordt ook extra gecontroleerd op de transporten. Uh, en de transporten moeten dubbel gereinigd worden door de veetransporten, zeg maar. Uh, waar bijvoorbeeld kalver in hebben gezeten. Dat moet allemaal dubbel gereinigd worden. Nee. Dus de protocollen zijn goed, worden nageleefd. Alertheid is wel geboden, maar dat is eigenlijk altijd zo. Maar goed. Afrikaanse varkenspest is moeilijk te bestrijden... of beter gezegd niet te bestrijden. Dus je moet je daar net even wat extra alert op zijn als veehouder. Ja, want houden varkenshouders niet hun hart vast... dat ze denken, oh jee, het zal toch niet? Het, uh, ze, ze houden altijd hun hart vast, maar... Uh... Uh, er is geen reden voor om dat nu extra te doen, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, nou ja de Alleertijd is, ja. is geboden, dat is zeker waar. Ja, ja. Nee, want ik denk een beetje terug aan uh, wanneer was dat, 1997... Hè? de laatste keer dat de varkenspest in Nederland uitbrak. Had een enorme impact uh, destijds. Ja, absoluut, absoluut. En uh, dat uh, zit nog zeer uh, vers in het geheugen. Maar er is nogal wat gebeurd, hoor, sinds 1997... De hele structuur van de varkenshouderij is behoorlijk uh, veranderd. Te, uh, vooral om de voorkomen van dit soort dierziektes. Dus daar, de, dat gaat over contacten tussen bedrijven. Ja. Dat gaat over hygiëneprotocollen. En ook gewoon de opleiding van de varkenshouders is gewoon absoluut beter. Met, uh, in vergelijking met uh, 97. Maarten Lezerman van LTO, ik dank u wel voor het gesprek. Dankjewel. Het is 28 februari en uh, dat betekent dat dit weekend de meteorologische winter ten einde komt. De winter die geen winter was. Toch liet een klant van Mastersport in Soest zijn klapschaats nog even repareren. Ja, dat hebben ze op de vechtbaan gedaan, denk ik dan. Je zou zeggen, nou hoeft het niet meer, die schaatsen repareren. Nou, ik, ik schaats één keer in de week uh, op de vechtse banen. Dus uh, oh, ja. dat doe ik de hele winter. Tot uh, de baan dicht gaat. Dat is uh, eind van de maand, geloof ik. Hè? Eind uh, maart gaat hij uh... ja, ik... weer. Hij klapt weer lekker. Ja. En als er gewoon natuurijs is, dan profiteren we daar natuurlijk van. Ja. Maar anders, uh, de vechtse is een uitstekend alternatief. Voor, ja. Ja. Ja. Alleen de groot... in de vakanties niet, want er zijn er zo ontzettend veel... Kindertjes die ook gelukkig ervan profiteren. Ja. Maar, uh... ja, zeker in zo'n winter als deze, hè, wanneer je nergens anders terecht kunt... Uh, dan, ja, zo... dan wordt hij aardig in de schaatsen gereden door al die krabbelaars. Nee hoor, zo erg nee? is het niet. Ze, ze weten zich goed aan de code te houden op de baan... dus zoveel mogelijk aan de buitenkant rijdend. Dat is wat snellere rijders waar ik mezelf niet toe reken hoor. Koen Kampost, aangenaam. Van? Stichting Natuurijs Petersbaan Soest. Ja, dit is de ijsbaan. We zwemmen eendjes, meerkoeten... Wat betekent dit nou voor de ijsbaan? Ja, kijk, het is altijd zo. We hebben wel een voorverkoop, waar we dus al een aantal leden hebben. Vaste leden eigenlijk. Ja, hoeveel heeft u verkocht in de voorverkoop? Rond de 1500. Mijn eerste gedachte zou zijn, al die ijsbaantjes die leiden eronder dat er geen ijs is. Maar het tegendeel is waar. U heeft nou geld op de bank waar ja. u niks voor hoeft terug te doen. Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Wij beginnen eigenlijk in september al met alles, uh, met de voorverkoop zeg maar. Yeah. Dat soort dingen meer, het onderhoud aan het gebouwen hebben we. We moeten de baan onder laten lopen. Uh, we moeten nog gedeelte schoonmaken rondom mm. en dat soort dingen meer allemaal. Kijk, er gebeurt altijd wel wat. Dus dit seizoen speelt u kiet? Ja, daar komt het wel een ja. beetje op neer, ja. En als er wel geschaatst kan worden, dan heb je bovenop de abonnementen de losse verkoop, de catering. Ja, klopt allemaal. Dat hebben we ook allemaal in eigen handen, catering, sinds een aantal jaren. Nu hoor je het gepiep van de meerkoeten en het gekwaak van de ene. Maar eigenlijk zou je hier liever het gekras van schaatsen op het ijs willen horen, natuurlijk. Dat had ik wel liever gehad, ja. ja, dat is, uh, dat, ja daar doen we het eigenlijk voor, hè? Ja. Dus dat, uh... Bent u nog een beetje aan uw trekken gekomen ergens anders? Sortie op de bank. <laughs> dat was een verslag van Roel Paul. De winter is voorbij, maar niet voor iedereen, want met schaatsen kan je nog een eind weg. Hè? Goed, dit is tijd voor cups en akenrake. I got my ticket for the long way round. Two bottles whiskey for the way. And I sure would like some sweet company and I'm leaving to Oh, dat speelt woensdag een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Vier nieuwelingen die krijgen een kans van bondcoach Louis van Gaal. Daardoor ontbreken er een paar vaste namen in de selectie... onder wie die van Nigel de Jong. En dan is al snel de vraag... moet Nigel de Jong vrezen voor zijn plek in de WK-selectie? Het antwoord komt van Bas Tichler. Langzaam maar zeker wordt het spannend voor de internationals... en trouwens ook voor de potentiële internationals... en voor de net wel of net niet internationals. Het WK komt snel dichterbij en veel kansen om je bij de bondscoach in de kijker te spelen... die zijn er niet meer. Al op 13 mei gaat er een voorlopige lijst met 30 namen naar de FIFA... zodat deze oefenwedstrijd tegen Frankrijk in feite de laatste is... voor het straks allemaal echt begint. En dus kiest Van Gaal voor vier debutanten... waarbij opvalt dat er twee buitenspelers bij zitten. Daar waar de bondscoach nog niet zeker van zijn zaak is... wat te doen achter Robin en Lens. Quincy Promes van FC Twente is een van de nieuwelingen. Het is een jongen die uh, oriëntatie zat heeft. En dat is voor mij een belangrijk uh, criterium. En uh, die uh, om zich heen kijkt en zijn taken blijft uitvoeren. Ook als hij slecht speelt. Nou, uh, dat is een groot pluspunt voor een speler. Want meestal is het zo, als een speler slecht gaat spelen... gaat hij zijn taken bij balbezit tegenstander niet meer uitvoeren omdat Van Gaals en Horizon dus nog wil verbreden, ontbreekt Nigel de Jong in de selectie. De bondscoach wil graag Jordi Klaasie weer eens aan het werk zien. En dus speelt hij woensdag als controlerende middenvelder. Uh, daar heeft het ook mee te maken. Daarnaast uh, kan Schaars daar spelen. Uh, dus ik heb er al twee op die positie. En dat is meer dan ik op een andere positie heb. Dus uh, dan hoef ik niet. Uh, uh, Nigel de Jong uh, te selecteren. Nee, want dat zegt dus niks over zijn status op dit moment. Nee, nee, nee. Ik, ik, uh, als, als je ziet uh, wat ik nu aan het doen ben... is uh, die jongens die uh, de laatste maanden uh, op de voorgrond zijn gekomen... Uh, nog een kans te geven. Stefan de Vrij, die er ook niet bij is... hoopt maar dat Van Gaal er bij hem net zo over denkt... en liever eens een keertje kijkt naar Rekiek en Veldman... die wel zijn opgeroepen omdat het WK zo ongeveer voor de deur staat... ook maar eens de vraag hoe de zaken er eigenlijk voor staan in Brazilië. Ik denk dat wij in een goed hotel zitten, in een, op een goede locatie. Dat, uh, het trainingsveld is op 10, 15 minuten van dat hotel. Wij hebben twee vliegvelden, dus dat is ook de reden waarom we in Rio... we kunnen makkelijk vertrekken. Dus ja, het ziet er allemaal goed uit. En zeker in vergelijking tot onze uh, buurlanden die het wat moeilijker hebben op dit moment. Maar dat heeft te maken met het anticiperen van onze teammanager. En om verzekerd te zijn van een goed trainingsveld... heeft de KNVB een Nederlandse expert laten invliegen... om de zaak daar in goede banen te leiden. Toeval hoort niet bij topsport. Woensdag in Parijs, dan gaan we al een beetje voorproeven... van dat komende WK met Frankrijk tegen Nederland. Dat was een bijdrage van onze sportredactie. En het is weer begonnen.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 Nederlandse banken roepen hun klanten op om niet meer te internetbankieren met Windows XP. Op 8 april stopt Microsoft met het onderhoud van het besturingssysteem... dat daarna niet goed meer beveiligd is. Consumenten zijn zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van hun computer. 1 op de 10 gebruikt nog Windows XP en ook veel gemeenten doen dat. De Oekraïnse premier Julia Timoshenko stelt zich kandidaat voor het presidentschap. Zij heeft dat gezegd tegen oppositieleider Klitschko. Die noemde het een raar gezicht zijn de oppositie elkaar moet, moet concurreren. Klitschko hoopt op een eerlijke en open strijd naar Europees model. Oostenrijk, Zwitserland en Liechtenstein hebben de banktegoeden bevroren van Oekraïners... die worden verdacht van mensenrechten schendingen en corruptie. In Zwitserland hebben ook president Janukovic en zijn zoon een bankrekening.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 En de man heeft in Duitsland twee mensen gedood. Hij liep in Düsseldorf een advocatenkantoor binnen en stak daar mensen neer. Eén vrouw kwam om. En even later werd een vrouw doodgeschoten... bij een advocatenkantoor in Erkraat, 12 kilometer verderop. De dader, een vechtsporter uit China, is opgepakt. Hij zou in een rechtsstrijd verwikkeld zijn... waarbij beide advocatenkantoren betrokken waren. Dat is het nieuws op dit moment. Tijd voor het weer met Marco Verhoef. Marco, de winter is voorbij. En ja hoor, wat hoor ik? Min één. Jo. Ja, echt? Vannacht, toch? Ja, het zou net aan kunnen. Ik wil van jou af. Ik heb het toch op, nu inmiddels op plus 1 tot plus 3 staan. Oh, maar, bijgestelde verwachtingen. Ja, ja. Weet je, als het plus 1 is, kan het maar zo rond het vriespunt uitkomen... en afgerond min 1 is dan ook helemaal niet ongebruikelijk. Dus uh, wat dat betreft uh, durf ik er zeker niet mijn hoed voor op te eten als het niet gebeurt. Ga ik ook niet doen, ga ik ook niet Maar aan wel aanbieden. koud vannacht. Ja, het is, het is aan de frisse kant, hoewel dat eigenlijk heel normaal is voor de tijd van het jaar... Hoor, dit soort minimumtemperaturen. Alleen, uh, ja, wij ervaren dat als koud... omdat we te deze hele winter niet anders gewend zijn dan dat het gewoon veel zachter is. Ja, goed, maar dat is uh, vannacht... En Even verder, het weekend kunnen we de lentekriebels weer volledig tot bloei laten komen? Nou, nee, dat denk ik niet. Voor lentekriebels vind ik toch dat het droog moet zijn, dat de zon moet schijnen en dat de temperatuur toch minimaal aan 12 of 13 graden moet komen. Dat nou ja, doet het allemaal. Nou, niet ja, dat gaat gewoon niet helemaal lukken. Het is helemaal niet slecht weer hoor, laten we dat voorop stellen. Morgen hebben we te maken met bewolking in het westen, met wat motregen. daar lang druilerig. Maar in de rest van het land wordt het wat sneller droog en breekt af en toe de zon door. Er staat heel weinig wind en als die zon dan één keer doorbreekt, is het meteen ook prima. En of het dan 8 of 9 graden wordt, ja, lig je ook niet zo van. Weinig wind en veel zon is dan wat dat betreft al, al goed. En voor zondag ja, een beetje hetzelfde weer. Alleen dan zien we juist in het noordwesten en noorden van het land de wolken. En daar trekt ook waarschijnlijk wel wat regen voorbij. Maar in het midden en zuiden blijft het gewoon droog. Dankjewel Marco. Wijnand, de weg. Pavilus, Het gaat goed hoor. Nauwelijks sprake van een avondspits. Wel een ongeluk gebeurt op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. En daar staat meteen een forse file tussen Oorschot en Moergestel. 7 kilometer. Het staat helemaal stil, want beide rijstroken zijn Dicht. Het is een ongeluk waarbij wel vijf auto's zijn betrokken. Alleen de vluchtstrook is beschikbaar. Omrijden is toch maar het beste. Dat kan via Den Bosch. Andere file die nog opvalt: ook in het zuiden op de A67. Venlo richting Eindhoven. Voor het knooppunt leenderij de 6 kilometer. Er stond daar een vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. Het is nauwelijks een week geleden. Het Open NK in Sochi. Maar ze staan. Het 1, is een sweep. Twee, Martin, en het 3. is een sweep. Het is dus 1, 2, 3 en 4 geworden.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 Ook in Amerika kijken ze met grote zorg naar de situatie in Oekraïne. Vooral naar de Russische bewegingen op en rond het Schiereiland, de Krim. Minister Kerry van Buitenlandse Zaken... Die beelde vanmiddag met zijn Russische collega Lavrov. En hij drukte hem op het hart om de territoriale integriteit van Oekraïne... niet te schenden, oftewel alsjeblieft niet in te grijpen. We hebben contact met Ben Bot, oud-diplomaat... oud-minister van Buitenlandse Zaken. Goedemiddag, meneer Bot. Goedemiddag. Hoe kijkt u naar wat zich nu op dit moment afspeelt op de Krim? Nou, uh... Ik geloof dat we rustig kunnen zeggen dat uh, de situatie nog steeds uh, zorgwekkend is. Ik zou zeggen, uh, het zijn donkere wolken, maar ik zie wel een lichtkans uh, om deze wolken. En uh, daar bedoel ik mee dat uh, alle partijen die achter de vechtersbasis staan... Uh, zich beseffen dat er op een of andere manier een uh, onderhandelde oplossing moet komen. Mm -hmm. En daar bedoel ik dus mee aan de ene kant Rusland... en aan de andere kant het Westen, Amerika en Europa. Yeah. En ik, ik heb ook het gevoel dat uh, de partijen ook wel bezig zijn op het ogenblik uh, om die oplossing uh, wat nadere gestalte te geven. Ja, want wat zou je moeten doen nu als je minister van Buitenlandse Zaken bent van uh, Europa? Wat zou je als Europa zelf moeten doen? Nou, wat je als Europa zou moeten doen, uh, is op de eerste plaats natuurlijk uh, met de Russen in, goed in contact blijven. Uh, en wat u dan het ook al zegt, en wat Kerry uh, nog eens naar voren heeft gebracht dat de Russen natuurlijk ook hun kalmte moeten bewaren. Nou heeft Poetin al eerder gezegd dat hij de territoriale integriteit van de Oekraïne zal respecteren. En laten we wel zijn, ook die oefeningen die waren al eerder gepland. Dus dat moet niet zo nu voorgesteld worden alsof de Russen ineens met gekletterd de situatie naar hun hand te zetten. Maar gewoon de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... moet hij zich er ook mee bemoeien... of moet hij het eigenlijk vooral aan Europa overlaten? Nou, ik denk dat uh, het natuurlijk heel goed is... dat wij dat uh, van nabij volgen. Dat uh, Als ik nog op die stoel gezeten zou hebben, zou ik dat ook doen. Maar het is op de eerste plaats nu aan Europa... Uh, om daar, uh, als het ware, uh, samen met de Russen en de Amerikanen... te kijken of we tot een soort oplossing kunnen komen... in de richting van een federatie of zoiets dergelijks... Met eventueel een referendum voor de Krim. En dan te kijken of wij bereid zijn uh, van onze kant uh, wat handelsconcessies uh, te doen. Hè, de grenzen wat meer open te zetten. Aan de Russen te vragen uh, of ze in ieder geval de gasprijs dan niet onmiddellijk al te drastisch verlagen. Dus even te kijken hoe we met die kredieten omgaan. Dus er zijn een heel aantal middelen die we hebben... Om te kijken of we dus niet alleen vrede brengen mm -hmm. of rust, stabiliteit... Nee, dat maar... snap ik. Maar u, u noemt een aantal dingen die op zich allemaal van belang zijn. Maar uh, dat is nogal wat als je dat allemaal bij elkaar brengt. Dat is het zeker. Uh, maar dat moet natuurlijk toch vrij snel gebeuren. Want uh, als er uh, niet een zeggen, uitzicht bestaat of een perspectief uh, op een oplossing... Uh, die stabiliteit brengt... Uh, en stabiliteit betekent dat je tegelijkertijd uh, duidelijk maakt... Dat het niet alleen een papieren oplossing is, maar dat die ook gepaard gaat met een aantal randvoorwaarden. En die randvoorwaarden zullen van beide partijen moeten komen, want de Russen hebben nu eenmaal, zowel wat uh, het machtspolitieke evenwicht betreft, als wat de economie en de financiën betreft, trekken die toch nog steeds aan het langste eind. Wat me opvalt, is dat ik eigenlijk Poetin deze laatste dagen, eigenlijk na, sinds de sluiting van de Spelen, niet hoor. Nou, dat lijkt me ook heel verstandig. Net zo goed als Amerika het aan Kerry overlaat... en Obama zich niet in de discussie mengt... doet Poetin natuurlijk erg verstandig aan om op de achtergrond te blijven. Want hoe, zeg, hoe hoger je het opspeelt... Hoe, hoe meer, hoe ernstiger bij wijze van spreken de situatie wordt voorgesteld. En ik, ik begrijp best dat als je echt olie op de golven... ...wilt gooien dat je het overlaat uh, aan, aan je ministers. Mm -hmm. uh, je ziet het ook in Europa, het zijn ministers van buitenlandse zaken. Hè, dat waren die drie. De enige tijd geleden Kiev uh, waar het zijn getogen. Het is op het ogenblik ook achter de schermen... ...is het Ashton uh, en een aantal uh, ministers van grote landen... Uh, ...die uh, proberen om daar een oplossing te vinden. Ja, wat moet je trouwens op dit moment eigenlijk vooral niet doen in deze situatie? Nou, ik denk uh, <coughs> dat uh, wat je vooral niet moet doen... ...is tegen de Russische haren in strijken. Want ik bespeur hier en daar in de pers... ...en uh, ook andere bronnen... Uh, ...dat men uh, toch uh, het doet voorkomen... ...alsof Rusland als een soort van grote boerman... ...de zaak naar zijn hand tracht te zetten. We hebben de Russen nodig. En ik denk dat het dus van belang is... ...dat we ook met de Russen goed onderhandelen... ...en dat we niet de indruk wekken... Uh, dat we, als het ware, ze uh, dus, tegen ons willen opzetten of uh, dat we de Russen niet vertrouwen. Het tegendeel uh, moet het geval zijn. Uh, we kunnen dit uh, conflict niet oplossen zonder dat de Russen bereid zijn om mee te werken aan die uh, nieuwe stabiliteit. Meneer Bot, ik dank u wel voor uh, deze analyse en eigenlijk ook een klein kijkje in de keuken. Ben Bot was dat, oud minister ah. van Buitenlandse Zaken en ook uh, oud diplomaat. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Zo klokt het vannacht toen een paar honderd Afrikaanse vluchtelingen erin slaagden... om die Spaanse enclave Melilla in Marokko binnen te komen. Ze bestormden de metershoge hekken met prikkeldraad. Spanje-correspondent Jessica van Spingen. Jessica, die enclaves die zijn enorm afgeschermd. Hoe is het dan mogelijk dat ze er dan toch binnenkomen? Je moet maar een paar weken of maanden in de bos hebben geleefd rond Melia... en je ziet een kans. Ja, dan maakt een hoog hek of prikkeldraad blijkbaar niet meer uit. En op die beelden zie je ook, die gemaakt zijn vanochtend... hoe mensen gewoon aan het klauteren en aan het klimmen zijn... om over die hekken heen te komen. En dat prikkeldraad, dat raakt ze wel, hoor. ze raken wel gewond. Maar het kan ze niks schelen. Want ja, ze weten één ding zeker, dat als zij uh, daar beneden uh, terecht weten te komen... als ze voet op uh, de bodem zetten in Melia, dan zijn ze in Europa... En dan kunnen ze een vluchtelingenstatus aanvragen. Ja, en dat is ze blijkbaar heel veel waard. Ja, want wat gebeurt er nu uh, met de mensen die erin zijn geslaagd om een voet op Europese bodem te zetten? Nou, het doel is natuurlijk dat ze uh, verder Europa intrekken. Maar dat is niet altijd gezegd. Hè? Ze moeten zich eerst melden in het immigratiecentrum in Melilla. Dan wordt gekeken gewoon naar hun verhaal, waar ze vandaan komen. En in afwachting dan van wat er met ze gebeurt, moeten ze daar blijven. en Dat kan soms dagen duren. Maar er zijn ook verhalen daar van mensen die daar maanden zitten. En dat centrum, de directeur zei vanochtend... ja, dat knapt behoorlijk uit zijn voegen nu. Want het heeft maar een capaciteit van, uh, van 480 voor 480 mensen. Ja. Er verblijven nu 1300 mensen en deze groep is daar nog niet eens bij opgeteld. Uh, en, en hulpverleners, die ik sprak, ook in Melilla zeggen... ja, we gaan nu maar op straat mensen te hulp schieten... die niet in dat centrum terecht zijn gekomen. Want er zijn dus heel veel mensen ook die daar nu maar op straat leven. Ja, en die leven daar buiten. Neem, neemt Spanje trouwens extra maatregelen... om te voorkomen dat er weer zo'n bestorming plaatsvindt? Nou, het is op dit moment een heel gevoelig onderwerp, want een paar weken geleden, eh, toen eh, probeerden ook een, een paar honderd vluchtelingen Ceuta te bereiken, dat is die andere enclave ja. eh, in Noord-Afrika, en dat is, daar ligt wat rotsachtig gebied omheen, dus mensen probeerden daar via bootjes, of in dit geval zwemmend, de kust te bereiken. Nou, de politie daar vanuit het water schoot op vluchtelingen met rubberkogels. kogels, ja, niet op vluchtelingen was het natuurlijk de bedoeling om ze af te schrikken, maar daar werden mensen bij geraakt en er zijn en ook 15 mensen overleden die dus niet uh, zwemmen de kust uh, hebben bereikt. En dat is de regering om behoorlijk wat uh, kritiek om te staan. Want de uh, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken wil nu maandag met de minister van Binnenlandse Zaken praten... van ja, wat is daar nou gebeurd? En uh, wat ik heb begrepen is dat uh, de politie, de lokale politie... ook gezegd is, mondeling, van ja, grijp dan maar niet meer te veel in. Ja, zou het een strategie kunnen zijn... om het dan maar flink uit de hand te laten lopen? Want Spanje zegt telkens, luister, dit is wel ons probleem. Maar eigenlijk is het natuurlijk een Europees probleem... want dit zijn Europese grenzen. Dus ik kan me voorstellen dat daar maandag... wel even pittig over gepraat gaat worden. Dankjewel, Jessica. Jessica van Spingen was dat... We hebben ook nog nieuws uit het Midden-Oosten. En voor de verandering, het is goed nieuws. Er zijn namelijk heel veel filmpjes met die vrolijke klanken van Pharrell Williams in omloop. Sander van Hoornink komt ons zo bijpraten. En dat doen we. Naar de verkeersinformatie, Wijnand want die praat ons daarover bij. Ja, is sprake van een avondspits nog steeds. Maar die A58, ja, die doet het hem wel. Op de, van Eindhoven naar Tilburg, daar staat 9 kilometer stil tussen Best en Moergestel. Is daar een flink ongeluk gebeurd met vijf auto's. Beide rijstroken zijn dicht, blijft de vluchtstrook over. Omrijden kan via Den Bos over de A2 en de A65. Volgend onderwerp kondigen we aan met Decreet Alaaf. Want op de markt in Sittard dompelen duizenden jongeren... zich op dit moment onder in het zogeheten scholierencarnaval. En voor het eerst mogen 16- en 17-jarigen geen bier meer drinken. Sittard deelt roze pols polsbandjes uit aan 18-plussers. En zonder zo'n polsbandje geen bier. Maar ja, hoe handhaven je die regels... met al die maskers en die gesminkte gezichten? Verkleed en wel ging onze verslaggever Karin Alberts op onderzoek.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 Nou, dat is niet waar. Het is eigenlijk mijn biertje, maar hou hij houdt hem toevallig even vast. Zo gaat het, dus eh... Uh... Ja, dan kent ze de kop, Lea. Oh, ja, ja. Heeft u twijfels ja. over zijn ID-kaart? Ja, eigenlijk wel, ja. Hij lijkt er helemaal niet op. Goedemorgen je stuurt, Dit is wel smalig Sorry schat, maar je bent het niet. En ja, Dat betekent geen polsbandje, nee, het is geen het bier. jammer. Zeg, uh, Mislukt? Ja, truc mislukt, hè. Want je was het echt niet, hè? Nee. Nee. Hoe oud ben jij? Uh, ik ben 16. Maar ik weet zelf wel heel goed migranten. Maar nu? Dan wordt dus de hele middag fris drank? Uh, ja, dat is ook goed. Maar waarom probeer je dat dan? Waarom wil je nou per se bier? Ja, dat, dat smaakt toch net iets beter. Ja. Maar met fris kan ik ook de middag rondkomen. En hier een jongen die zijn berenmuts een beetje omhoog moet schuiven om zijn gezicht te laten zien. Sorry Jan, er zijn twee verschillende achternamen. klopt niet, het spijt me maar. Ze gaan wel heel ver, hè? terwijl het er duidelijk op staat. Op één pasje heet hij Five, op de andere heet hij Kops. Ja, hoe blond moet je zijn om dat te geloven, maar ja goed vanwege de harde live muziek toch maar even binnen gaan staan. Burgemeester Cox, ze proberen het hè, die jongens en meiden... toch even met een geleende kaart proberen zo'n polsbandje te krijgen... en bier te kunnen drinken. Ja, dat hebben ze juist ook begrepen. Dus uh, ja, dat is een constatering. Het is uh, goed dat het ons opvalt. En dat de mensen die de polsbandjes uitgeven, dat die er goed op letten. Dus wat dat betreft, uh, ja, waarom zouden zij anders zijn... Als wij, in vergelijking met wij, wat wij vroeger proberen te regelen? Dus wat dat betreft kennen we de trucs... en we proberen ze er allemaal uit te halen, ja. Maar ja, echt lukken doet het natuurlijk niet. Want ik heb ook al een aantal 16- en 17-jarigen met een biertje in de hand gezien. Dat weet ik niet. Als dat is, en u hebt gezien, dan gaan onze boeren het ook ongetwijfeld. Maar we gaan, dat hebben we ook gezegd, hebben we hebben afgesproken met horecaondernemers We gaan geen heksenjacht organiseren. We proberen zoveel mogelijk de zaak aan de voorkant te regelen. Ik vind ook dat ouders verantwoordelijkheid, voor verantwoordelijkheid hebben. Ik zie ook mensen die echt geschminkt zijn. En het is natuurlijk heel moeilijk ook voor de mensen om te controleren. Maar we doen ons best conform datgene wat er in de wet staat weergegeven. Maar is het vooral ook een uh, signaal vanuit de gemeente van jongens we nemen die wet ook serieus we handhaven voor zover mogelijk meer kunnen we niet doen? Ja dat is een signaal de wet is wet uh, nou, je kunt heel veel over de wet discussiëren maar dat, uh, dat heeft geen zin want de wet is er vervolgens hebben wij in onze gemeente gezegd dat we de eerste half jaar ook samen met de horeca en met, ook met de voetbalkantines bijvoorbeeld gebruiken om in preventieve zin de zaak op te pakken en vervolgens als wij in de gaten hebben waar toch uh, in, ook bij de horecaondernemers maar ook bij, bij, uh, bij de kinderen bij de jeugd uh, notwa overlastgevers zijn of mensen die zich niet houden aan de wet... ...ja dan treden we op. Hoi, moet je wat vragen? Ja. Je pakt net een biertje aan van een vriend van jou. Heb jij ook zo'n roze armbandje? Nee. Ik zal niet doorvertellen, maar hoe nee. oud ben jij? Ik ben 17,5 zoiets. En je dacht nou, bekijk het. Ja, ik heb vorig jaar hier kunnen drinken, dus ja... ...het is een beetje jammer van de kamer, vind ik. Ik denk dat de overheid het geld beter kan besteden. Hoeveel is dit vandaag? Uh, de derde. En hoeveel gaan we nog volgen? Ja, weet ik niet. <laughs> ja, creatief omzeilen van de regels bij het carnaval in Sittard. Een reportage was dat van Karin Albert. Nog één keer gaan we het hebben over die winter die geen winter was. Volgens deskundigen loopt de natuur ook nog eens een keertje een maand voor op schema. En dat merken mensen met hun tuin natuurlijk ook. Waar drie voor twee Twee 50, ja. Veef, vijftig, ja. Is het voor binnen of voor buiten? Voor buiten. Kunnen ze dat hebben, die uh, vergeet-me-nietjes? Natuurlijk, als ze geen nachtvorst meer krijgen, dan kan het helemaal geen kwaad. Bij kwekerij Groeneveld in Baarn weten ze het zeker. Er komt geen winter meer. Dat weet ik zeker. St staat het in de sterren? Heeft u de kaart gelezen? Koffiedik gekeken? Nee, dat voelt in mijn hoofd. Ik heb geen hoofdpijn. Primulaatjes, toch? Dat zijn primulaatjes. Ja. ja. En uh, die zijn er heel vroeg in het jaar. Heeft u de lente al een beetje in het hoofd? Ja, want er bloeit van alles in mijn tuin. Wat anders nooit bloeit. Stemt dat gelukkig? Nee, alleen een beetje verbaasd. Ja, ja dat het zo vroeg is. Ja, dat is heel, heel, heel vreemd, ja. ja. Komt er ook al onkruid boven? Ja, herderstasje. Lastig spul? Ja, dat is een lastig spulletje. Dat komt steeds weer terug. <laughs> Dan zit je hier een ongeluk te werken. Gras ook. Het gras groeit ook al helemaal. Dus nog even. En u moet weer beginnen aan een rondje gras tussen de tegels weghalen. Ja, dat blijft een eeuwige, eeuwige rotzooi. En je hebt natuurlijk ook mensen die beroepsmatig onkruid wieden. Hoveniers hier in Baarn zijn een paar werknemers van Henk Born... bezig met het afronden van de werkzaamheden van vandaag. Ja, we hebben hier straatwerk gedaan en we hebben een schutting gezet. Je hebt de hele winter door kunnen gaan, hè? Ja, we hebben geen vorst gehad, of vrijwel niet. Dus uh, ja, we hebben in de winter gewoon kunnen werken. En uh, we hebben ook genoeg werk, want dat wil in de winter ook nog wel eens schelen, dat er gewoon minder werk is. Ja. Maar dat hadden we ook genoeg, dus we hebben gewoon door kunnen gaan. Moet je al onkruid wieden, om maar eens wat te noemen? Ja, dat ga ik volgende week doen, ja. Ik zie aan uw gezicht dat dat niet uw hobby is, onkruid uh, wieden. Uh, nee, ik denk dat het van bijna geen enkele hovenier is. Nee, dat klopt, ja. ja. Maar het kan ook weer geld opleveren, zullen we maar zeggen uiteindelijk. Als mensen het kwijt willen, dan, ja, dan moeten we dat doen. Roel Pauw maakte de reportages over de winter... die maar niet wilde winteren. Over de hele wereld, ook in Nederland, worden variaties gemaakt op die hit van Pharrell uh, Williams, Happy. Zelfs in de regio, waar de laatste tijd weinig reden is voor vrolijkheid het Midden-Oosten, duiken er allerlei varianten op van de videoclip downtown Beirut ken ik het beste. Het opnieuw opgebouwde centrum en jongeren die staan te dansen op trappen in straten. Ook in Beirut natuurlijk heel bekend het uitgaanscircuit en dus happy ook in de clubs. Like Dit was het eerste filmpje wat ik zag op YouTube uit mijn regio. En vandaag kwam ik erachter dat er ook eentje in Amman gemaakt is. En als je dan gaat zoeken, dan zie je dat er ook in Dubai, Qatar en Abu Dhabi dit soort filmpjes gemaakt worden. En de grap van de originele clip zie je ook nu weer dat overal op alle locaties mensen spontaan meedoen. Iedereen is... Al googlend kom je erachter dat er uit Tunesië meerdere versies komen. Een meisje met felgekleurde haren op de centrale boulevard in Tunis... de hoofdstad waar zoveel gedemonstreerd is. En Tunesië, misschien dat er daar zoveel versies vandaan komen... is natuurlijk een van de weinige landen waar na de Arabische lente echt iets te vieren is. Want heel veel landen schitteren door afwezigheid. Jemen bijvoorbeeld, Libië... Egypte heb ik ook niks kunnen vinden. En in Syrië natuurlijk ook geen happy clips. In Saoedi-Arabië een zanger die met zijn band een cover opnam. Meest opmerkelijk misschien in de Midden-Oosten-Happy-serie vond ik Iran. Daar hebben ze de danceversie van Happy gepakt. En daar is welke versie dan ook verboden. Want westerse muziek, dansen op straat... als de religieuze politie erachter komt, dan zwaait er wat. En dus zie je dat heel veel scènes daar zijn opgenomen in de sneeuw. De religieuze politie kan namelijk niet skiën. En waar die religieuze politie natuurlijk ook niet komt is in de huiskamers. Heel veel stukjes zijn daar dus opgenomen. En dan zie je de Iraniërs zonder hoofddoek, feestend. Het andere Iran en toch ook het andere Midden-Oosten in deze clipjes. Elke keer als ik even een baard krijg van mijn regio, bekijk ik een van die clipjes. En het werkt nog altijd. En nu is het wachten tot de situatie weer zodanig is dat er ook in Egypte en in Syrië van dit soort clipjes worden opgenomen. Van de Van Hoorn over Happy en al die videoclips die in het Midden-Oosten worden gemaakt. Vanavond bij NOS op 3 kunt u de televisie-reportage daarvan zien. Ziet u een hele hoop van die clips ook voorbij komen? We gaan het nog even hebben over het NK Schaatsen in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Want over zes minuten ongeveer gaat het daar beginnen vanaf 6 uur. Sebastian Timmerman is daar al in dat stadion. Sebastian, uh, Hoi. Zijn alle hoi. toppers er trouwens? Nou, bijna allemaal. Op voorhand wisten we al dat Jorien Termors niet zou meedoen, de ja. Olympisch kampioen op de 1500 meter. En Jorrit Bergsma en Karin Kleibeuker hebben het gehouden bij de marathon gisteravond. En vandaag zijn daar Bob de Jong en Jan Blokhuizen bijgekomen. Nou ja, Bob de Jong is natuurlijk een goede 10 kilometer rijder. Maar allrounden, dat is een beetje geweest bij hem. Jan Blokhuizen vind ik wel jammer. Want dat is toch de regerend Europees kampioen allround. En die had ik het wel of willen of zien opnemen tegen Sven Kramer. Kramer is er dus wel. Irene Wust is er bijvoorbeeld ook. Maar die rijdt dan het sprinttoernooi. Niet het allroundtoernooi. En bijvoorbeeld de hele top 3. Van de Olympische 500 meter is er Michel Mulder, Jan Smekens, Ronald Mulder rijden allemaal het NK Sprint. Dus als je het een beetje wil rangschikken, dan is het best bezette toernooi dat NK Sprint bij de heren. Daarna het NK Sprint bij de vrouwen, dan het NK allround bij de vrouwen. En het minst bezette zo op voorhand is het NK allround bij de heren. Goed, nou, er zijn in ieder geval toppers genoeg. In het Olympisch Stadion, ik zei het net al in de aankondiging, is dat nou een beetje de toekomst van het schaatsen, zoals? Nou, ik denk dat de internationale schaatsunie ook best wel met een schuin oog... en meer dan gemiddeld geïnteresseerd naar dit project kijkt... Want... Je ziet toch in veel landen, bijvoorbeeld ook landen van weleer, zoals Noorwegen, dat er steeds minder publiek naar in dat geval de baan in Hamar komt om te kijken. En als dit nou aanslaat, en ik moet zeggen, er zitten geen 15.000 mensen, wat was voorspeld, maar toch wel, denk ik, 8.000, 9.000 mensen, vlak voor het begin van dit toernooi. Als dit nou aanslaat en je kunt de kosten opbrengen, want dat kost toch zo'n 3 miljoen euro, dan uh, kan ik me voorstellen dat de ISU gaat beslissen om dat bijvoorbeeld een keer in Oslo te doen, hè? Uh, uh, om op die manier te kijken of het schaatsen in zo'n land als Noorwegen weer kan aanslaan of in een van de Duitse steden. Ottavio Cinquanta, de voorzitter van de Internationale Schaatsunie, komt in ieder geval morgen kijken, polsoog te nemen. Ja. Dus dan kan hij met eigen ogen eens even zien uh, hoe, het, uh, hoe het ervoor staat. Nou, dus ook in de Formule 1, hè? ik begrijp ja. dat er uh, ook geruchten waren, dat bijvoorbeeld zo'n straatrace in Londen. Precies, nee, ja, dus is... daar zijn ze al een paar jaar mee bezig om dat van de, van de grond te krijgen. In het Langlauven meen ik dat het was, oh, of ja. Biathlon, één van de twee, hebben we een keer wedstrijden gehad, dwars door stadcentra, in bijvoorbeeld München. Dus wat dat betreft hebben andere sporten het ook gedaan. En daar werkt het. Dus ja, wellicht dat het in landen als Noorwegen en Duitsland... het schaatsen ook weer een beetje van de grond kan krijgen. Nou, vanavond dus bij ons de primeur, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, welke afstand gaan we beginnen, Sebas? We uh, rijden een sprintavondje. Het zijn 500 meters. Dus voor zowel de sprinters vrouwen, mannen als de allrounders vrouwen, mannen. En dan zijn de allrounders daarna weer klaar. En de sprinters rijden dan ook nog eens de uh, 1000 meter. Goed, dat vandaag en morgen de wat langere afstanden. Ja, morgen rijden de vrouwen de drie kilometer en de heren de vijf kilometer. En dan maken de sprinters het toernooi af en de allrounders maken het toernooi zondag af. Met de 1500 en dan de vijf en de 10 kilometer. Goed, allemaal te volgen hier op deze zender Morgen maar ook zo dadelijk bij Thijs van den Brink hoort u Sebastian Timmermanen. Met het verslag, mooie avond. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij hoor.